12 uur, het NOS-journaal, lieselad Thomassen Goedemiddag, lijk gevonden in Rijol, Amsterdam. Drukte op Europese vakantiewegen en oranje hesje met tekst voor mensen met een taakstraf. Het weer bewolkt, maar overwegend droog. Er dus staat een frisse noordwestenwind en de maximum temperatuur ligt vandaag tussen de 16 en 19 graden. Ook morgen bewolkt wordt dan 20 graden. Vanaf maandag weer zon en dan stijgt de temperatuur naar zomerse waarden. Bij rioolwerkzaamheden op een bouwterrein in Amsterdam is een lichaam gevonden. Ellie Lust van de politie Amsterdam, goedemiddag. Dag, goedemiddag. Mevrouw Lust, hoe is dat lijk gevonden? Qua mensen van de rioleringsbeheer waren bezig met schoonmaakwerkzaamheden in een rioleringsput. En die zien op enig moment iets verdachts.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 Ja, dat, dat is, uh, dat is wat, wat mij betreft nu heel moeilijk om te zeggen. Uh, uiteraard wordt dat niet door een toilet gespoeld. Nee. Dus ik denk dat we die, uh, die optie wel uh, uit kunnen sluiten. Um, we hebben in ieder geval, en dat is dan maar even het feit... Uh, stoffelijke resten aangetroffen in een put, in een rioleringsput. En dan ligt het natuurlijk voor de hand dat dat daar terecht is gekomen... Uh, op een directe wijze, dus niet via een lang rioleringskanaal. Nee. Nee, oké. Okay. Mevrouw Lust van de politie Amsterdam, dank u wel. Amsterdam. We gaan naar het WK Zwemmen in Shanghai. Want Inge Dekker die gaat op voor een medaille op de 50 meter vlinderslag. Ze plaatsen zich als tweede voor die finale. En die staat op het punt van beginnen. Bob van der Tak. Inderdaad, als tweede ging ze door naar de finale, Inge Dekker. En dat biedt perspectief, zo zei ze zelf gisteren na haar halve finale... Dekker die op zich niet aan een geweldig toernooi bezig is. Matig zwom op de vrije slag 13 Dertiende op de 100 meter vlinderslag. Daar werden we ook niet echt vrolijk van. En zij al helemaal niet. Want ze had problemen met de inhoud zoals ze het zelf omschreef. Maar wel veel snelheid. En ja, snelheid heb je natuurlijk nodig op zo'n sprintnummer. Daar komt het juist op aan. Dus laten we hopen voor Dekker dat ze die snelheid nu ook... ...zal hebben zometeen als de race gaat beginnen. Uh, wie zijn er nog meer in deze finale in vogelvlucht? Melanie Heniek uit Frankrijk. Een 18-jarige zwemster, ploeggenote van Jeremy Stravius, De man die eerder deze week nog goud won... ...samen met Camille Lacour op de 100 meter rugslag. En het aardige is dat uh, Stravius uh, de badmuts van Stravius, ...dat Heniek uh, die nu draagt tijdens deze race... ...in de hoop dat dat haar geluk brengt. Verder in baan 2 Yuka Kato uit Japan. Er is een Chinese vertegenwoordigster, Ying Lu. En die zwom de derde tijd gisteren in de halve finale. Ook zeker een kandidaat dus voor het podium. Verder is de wereldkampioen van twee jaar geleden er, Marike Gurr uit Australië. Dat was destijds een grote sensatie dat zij wereldkampioen werd in Rome. Zij verdedigt zometeen dus haar titel. Verder Sarah Sjöström uit Zweden. Niet in grootse vorm. Kon de titel op de 100 meter vlinderslag niet prolongeren. Want die ging naar Dena Volmer uit de Verenigde Staten. En Volmer zwemt nu ook deze 50 meter vlinderslag. Finale. Ja, en verder, en dat is de belangrijkste kanshebber voor het goud, wat mij betreft. Therese Alzhammer, de 33-jarige Zweedse. De wereldkampioen van 2007. En de Europees kampioen van 2010. En een van de allergrootste zwemsters die er nog actief zijn op dit moment. De start van de race is bijna daar. Inge Dekker, zwemmend in baan 5. En uh, aan de linkerzijde de twee Zweedse vrouwen Altshammer in baan 4. Uiteraard als uh, snelste doorgekomen gisteren ook in de halve finale. En Sjöström zwemt in baan 6. Inge Dekker kan ze vlammen op het moment dat het moet. Dat is nog wel eens een probleem gebleken in het verleden. We gaan het nu zien. Dekker is in ieder geval nou niet heel snel van het blok.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 Zo matig gezwommen op die andere onderdelen. En nu is ze wereldkampioen. Ongelooflijk, ze verslaat als hammer. 25-71, de winnende tijd. Dit is een geweldige sensatie. Inge Dekker doet het hier. Wat een geweldig moment. De eerste Nederlandse wereldkampioen sinds 2003. En dat was Inge de Bruin. En op welk onderdeel was dat? Ja hoor, op de 50 meter vlinderslag. Een geweldige race. Ze had dus inderdaad veel snelheid. Nog meer snelheid zelfs dan Therese Alshammer die als tweede aantikt in 25.76. En Henique de Française pakt het brons in 25.86. Maar wat een uh, geweldige sensatie en wat een geweldig succes voor Inge Dekker. Wereldkampioen op 50 meter vlinderslag. Bob van der Tak over het goud voor Inge Denker. Volgend uur spreken we hem weer. Zwarte zaterdag dan, de dag dat de Franse vakantieganger... almas de weg opgaat. Die is al een paar, een paar uur bezig. Arnold Broekhuis van de ANWB, goedemiddag. Goedemiddag. Is het erg druk? Nou, iets minder druk dan vorig jaar... maar we zitten toch op ruim 440 kilometer op dit moment. Uh, we hebben wel de indruk dat het wat later op gang is gekomen. En ook vanuit mijn uh, collega uit België... die meldde dat vooral veel Parijzenaars uh, vannacht al zijn vertrokken. Dat was ook opmerkelijk, want we hebben eigenlijk geen file rond Parijs gehad. Hmm. Waar loopt het dan wel vast? Het is vooral de Ronde Vallei, dus tussen Lyon en Orange. En dan uh, voor het verkeer en richting Côte d'Azur en richting Spaanse grens. En dan praten we over zo'n 130 kilometer file, waar je ruim twee uur extra over doet. Dus dat is toch best wel veel vertraging daar. En de andere grote vertragingen zitten aan de oostkant richting uh, Italië voor de Mont Blanc-tunnel. Dat is 2,5 uur wachttijd. En aan de westkant, richting Bordeaux, daar is het ook af en toe langzaam rijden en stilstaand rijden. En daar kost het ook wel een anderhalf uur extra reistijd. Ja, Lyon, daar gaan we even over verder praten. We gaan naar het ANWB-steunpunt in Lyon. Supervisor, daar heeft Trinken Glas. Goedemiddag. Mevrouw Glas, zijn er al veel problemen gemeld? Ja, er zijn heel veel problemen gemeld vandaag. Dus we werken met alle macht om die uh, zoveel mogelijk op te lossen nog uh, vandaag. Mm -hmm. En dus, uh, het, is, uh, het is erg druk, het is duidelijk uh, Zwarte Zaterdag. Ja, ja, mensen die op weg naar het zuiden stranden. Ja, en ook alweer die teruggaan naar Nederland, dus uh, beide kanten op. Oké, okay. wat wordt het meest gemeld? Wat zijn de grootste problemen? Ja, dat zijn de standaardproblemen als lekke banden, kapotte accu's, lege accu's, uh, kapotte koppelingen. Ook veel mensen die met de caravan onderweg gaan. In de bergen, dat is toch wat een grotere aanslag op de auto dan de Nederlandse wegen. Mm -hmm. Dus dat dus komt veel voor. Wat is de raarste melding die u vandaag heeft gekregen? Van, vannacht hadden we wel een vrij aparte vraag van mensen die denken dat ons werkterrein zeer zeer breed is. <tie> die vroegen ons of we er misschien voor konden zorgen dat de trein niet om zeven uur gaat vertrekken, maar om half zeven. Maar dat konden we helaas niet, niet voor ze regelen. Nou, dat valt me van u tegen. Nee, nee, dat, uh, nee, er zijn limieten aan onze, aan onze werkspannen. Oké. Okay. Mevrouw Glas, succes daar vandaag in Dank Lyon. Dank u wel. Dit is het NOS journaal met Lieselot Thomassen. Wie een taakstraf moet doen draagt daarbij voortaan een fel oranje hesje met daarop de tekst werkt voor de samenleving. In Den Haag en Amsterdam gebeurt dat al langer. De reclassering gaat dat hesje nu overal in Nederland invoeren. Chef van Gennep, voorzitter reclassering Nederland. Meneer van Gennep, wat is de reden dat mensen met een taakstraf voortaan zo'n hesje moeten dragen? Uh, omdat er in uh, de samenleving nogal wat uh, misverstanden uh, en uh, onterechte opvattingen zijn over een werkstraf, wordt er gauw gezien als uh, het staat niks voor. En op deze manier uh, maken wij uh, duidelijk dat mensen die iets verkeerd gedaan hebben uh, voor die samenleving, voor diezelfde samenleving iets recht kunnen zetten door een werkstraf te doen. Hoe uh, zijn de reacties in Amsterdam en Den Haag? Wordt er al meegewerkt. Hoe zijn de reacties daar? Ja, die, die zijn heel positief. We hebben ook afgelopen week op de kermis in Tilburg uh, met hesjes gelopen. Binnen een week, mensen die daar vernielingen en uh, wotsuie hadden getrapt, waren binnen een week berecht. En binnen dezelfde week op die kermis uh, hebben ze een werkstraf in die hesjes gedaan. En de omstanders reageren daar positief op. Omdat ze gewoon zien dat op die manier ook iets hersteld wordt en dat dat snel gebeurt. Ja, dat is nu nog niet zo bekend, die hesjes... Als dat straks in heel Nederland wordt uitgevoerd, dat mensen met een taakstraf een oranje hesje aan hebben, kan ik me toch voorstellen dat dat toch stigmatiserend werkt, dat dat, dat, dat toch negatieve reacties van het publiek oproept. Want het is tenslotte iemand nou, die iets heeft gedaan wat niet mag. Nou ja, ik denk, ik denk er omgekeerd uh, over. Uh, over het algemeen, uh, of meestal, denk ik in de samenleving, een taakstraf wat stelt dan niet voor. Daar wordt verenigd uh, over gedaan, daar wordt negatief over gedaan. Omdat de burger over het algemeen niet weet wat hou nou zo'n taakstraf in. Dat nou, op deze manier, dat je duidelijk maakt. Met zo'n tekst op het hijsje van. We werken aan een veilige samenleving. dan maken, ze het, maken wij duidelijk dat diegene die, die is misdaan. Even, waar inderdaad uh, uh, stigmatisering voor gedacht wordt. dat die op deze manier een positieve bijdrage levert aan diezelfde samenleving. Dus ik denk eerder dat het omgekeerd werkt. Oké, okay, meneer Van Genep van de Reclassering Nederland. Dank u wel voor uw toelichting. Graag gedaan.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 Er is verkeersinformatie ook in Nederland bij de AMB Erwin de Hart. Ja, met uh, twee files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort. Tussen knopend Eemnes en Eembrugge 5 kilometer. En even verderop richting Apeldoorn voor Barneveld staat 2 kilometer. Op de A12 uh, Duitse grens naar Utrecht toe uh, voor Arnhem Noord staat 5 kilometer file. Er was een ongeluk op de A20 Gouda richting Hoek van Holland. en Daarom tussen knopend Terbrechtseplein en knopend Kleinpolderplein 2 kilometer file nu. En de linkerrijstrook is daar dicht. Als laatste de A67 Eindhoven richting Turnhout. Tussen knopend De Hocht en Eersel... daar staat vijf kilometer door bezoekers aan het Gabberfestival Dominator. De hoofdpunten van het nieuws, nieuws. Goud voor Inge Dekker op 50 meter vlinderslag. Lijk gevonden in Amsterdams riool en drukte op Europese vakantiewegen. Tot zover het uitgebreide NOS-journaal. Zometeen Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1.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 Argos, onderzoeksjournalistiek van de VARA, de HUMAN en de VPRO. Max van Wezel. Goedemiddag en welkom bij Argos, het onderzoeksprogramma van Radio 1. We houden u ook dit uur op de hoogte van het WK Zwemmen in Shanghai... waar Inge Dekker net goud haalde op de 50 meter vlinderslag... En verder. Vorige week hoorde u deel 1 van de herhaling van een serie... over de ondergang van het Islamitisch College Amsterdam. De tweede islamitische middelbare school van Nederland... de andere staat in Rotterdam... is door minister van Bijsterveld van Onderwijs gesloten. Daarmee komt een eind aan het roerige bestaan van deze school... in de Amsterdamse wijk Slotervaart. In februari van dit jaar meldde Argos dat maar liefst 95 van de leerlingen... van het Islamitisch College overwogen om voortaan thuisonderwijs te gaan volgen. Van die 95 zijn er inmiddels nog vijf over. Wat is er in de tussentijd gebeurd? Luister naar het tweede deel van de geschiedenis van het Islamitisch College Amsterdam. Een reportage van Irene Houthuis en Anja Vink. Dames en heren.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 Hij is tegelijkertijd secretaris van een school voor nieuw islamitisch voortzet onderwijs. En daar ligt al een aanvraag. Uh, wat zegt u dat? Ik ken deze meneer, want ik heb hem ook al gezien in discussies die ik heb gehad met uh, het Assidiek, het islamitisch basisonderwijs. Daar heb ik een heel zevig nou, uh, conflict mee gehad. Hebben het over meneer Ibulatse? Ja, daar heb ik ook met de ouders gepraat. Maar wat je dan vaak ziet is dat er naart, een aantal woordvoerders naar voren geschoven worden. En na afloop waren toen vooral de moeders.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 En dan uh, verwachten we uh, dit van jullie. En, uh, en wij organiseren dan uh, zo'n bijeenkomst en daarin presenteert de school wat het allemaal heeft gedaan. En uh, één item binnen zo'n gesprek is namelijk identiteit. En wat vertelt u dan? Vertelde uh, vertel je over de religielessen in de programmering. Dan vertel je over de... Dus twee of drie uur per week Ja, nou, drie, drie uur per week per klas. Of er werd verteld over de afsluiting, de, de inleiding op maandag. Met een vers Koranen. en viering van islamitische feestdagen. vrijdaggebed. Gewone dingen die ook een katholieke of een protestante school doet. Racitbal. Bal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 Uh, dat ging ook over reizen naar het buitenland, meerdagse reizen en van alles en nog wat. En in dat gesprek zelf al heb ik bij herhaling aangegeven dat ik, uh, nou dit wel intens zou bespreken, maar dat ik weinig kans zag om, uh, om, dat wij als een school en als organisatie daaraan zouden kunnen tegemoetkomen.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 Ja, maar het heeft alles te maken met het feit dat de inspectie eh, ontevreden is. Dus dat heeft Van Bijsselveld ook aangegeven toen zij het besluit nam. Er zijn veel meer scholen met te weinig leerlingen. Hè. Dus als daar eh, strak op gelet zou worden, dan zouden ze bij bosje sluiten. Maar de combinatie van te weinig leerlingen en eh, te weinig kwaliteit leidt hier tot sluiting. En ik denk dat dat, dat, dat goed is.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 En dat bepaalt mede het klimaat voor het beoordelen van deze school, vind ik. Ik noem dat toch een emancipatoire proces. Dat betekent dat uh, je in deze nieuwe tak van onderwijsport, zou ik maar zeggen, moet leren, de mensen die die, die tak gaan ontwikkelen, hoe dat gaat in Nederland.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 Anja Fink. Volgende week in Argos, dan beginnen we met onze zomerserie Luis in de Pels, over onderzoeksjournalistiek in Nederland. Eerste gast is Pieter Klein, adjunct hoofdredacteur van het RTL Nieuws, dat hardhandig in conflict kwam met premier Balkenende over de katshuisbrand die in de doofpot verdween en over de uitgelekte Notule over de Hetwiegepolder dat volgende week dus, en nu snel over naar het WK Zwemmen in Shanghai... naar verslaggever Bob van der Tak. Ja, want daar vliegen de medailles ons om de oren... na de 50-meter vlinderslagfinale finale met het geweldige optreden van Inge Dekker... die zichzelf tot de wereldkampioen kroonde. Dat uh, heeft u eerder kunnen meekrijgen al... Uh... In dit uur is er uh, nog een medaille bijgekomen op de 200 meter rugslag bij de vrouwen. Sharon van Rouwendaal. De 17-jarige zwemster van NZE in Eindhoven. Die uh, deed het uh, geweldig in, een, uh, in haar kenmerkende stijl eigenlijk uh, vanuit het achterveld naar voren zwemmend. Een geweldige laatste baan en dat leverde haar uiteindelijk... Het brons op achter Melissa Franklin uit Amerika en Belinda Hocking uit Australië. Maar Van Rouwendaal, ja, die blijft zich maar spectaculair ontwikkelen. Want de tijd van Van Rauwendaal, 2.0778, weer een nieuw Nederlands record. En in twee dagen tijd heeft Van Rouwendaal meer dan drie seconden van haar PR afgezwommen. En dat is toch wel ijzersterk. Een uh, zwemster waar we nog veel plezier aan kunnen gaan beleven de komende jaren in Nederland. En dus nu ook al doen. Want brons op het wereldkampioenschap, dat is uh, uitermate knap van Sharon Van Rouwendaal. Uh, we hebben ook nog een andere finale gezien met een Nederlandse deelnemer. De 100 meter vlinderslag bij de mannen. Daar kwam Joeri Verlinde in actie. Ging als achtste door naar die finale gisteren. En uh, verbeterde zich wel ietsje. Maar niet genoeg om in de prijzen te vallen. Hij eindigde nu als zevende in een tijd van 52-21. Een tijd 4 tiende boven zijn eigen Nederlands record. Niet echt een scherpe tijd, dus daar zal hij niet tevreden over zijn. Maar zelfs als hij een nieuw Nederlands record had gezwommen... dan was het podium nog steeds veraf. De winst daar, omigens. en dat was niet verrassend natuurlijk voor Michael Phelps. Het tweede, Konrad Czerniak uit Polen. En derde, de Amerikaan Tyler McGill.